11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Europa moet fors veranderen, stelt minister Koenders van Buitenlandse Zaken... in een open brief in het Algemeen Dagblad. Koenders vindt dat bij problemen het initiatief... meer bij de Europese landen zelf moet liggen. Hij noemt de aanpak van de financiële crisis... en de sancties tegen Rusland als voorbeeld. Wel moet gelijk werk in Europa ook gelijk betaald worden... zodat onze vrachtwagenchauffeurs, loodgieters en stucadors... een eerlijke kans krijgen, schrijft Koenders. Inwoners van Roermond hebben steeds meer last van koffieshopbezoekers. De gemeente spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal koffieshopbezoekers is explosief gestegen. Nadat Sittard Geleen strenger is gaan handhaven. In die gemeente wordt sinds vorig jaar zomer alleen nog wiet verkocht aan Nederlanders. En daardoor zijn veel buitenlanders nu uitgeweken naar Roermond. De gemeente Roermond denkt nog na over maatregelen. De islamitische gemeenschap in Culemborg begint vandaag een nieuwe inzamelingsactie voor de bouw van een moskee. Het gebouw waar de moskee zou komen brandde 27 december tot de grond toe af. Direct na de brand was er al een spontane actie. Daar kwam al zo'n 4 ton binnen. Maar er is zo'n 2 tot 3 miljoen euro nodig voor de nieuwe moskee, zei de islamitische gemeenschap bij Omroep Gelderland. Vandaag begint de driedaagse inzamelingsactie met onder andere een veiling van producten vanuit de huidige moskee. Een mannetjeschimpansee uit Burgers Zoo in Arnhem wordt vandaag geopereerd om hem vruchtbaar te maken. Bij het dier van 41 wordt een sterilisatie uit augustus 2002 ongedaan gemaakt. Toen was niet duidelijk tot welke ondersoort de chimpansee behoorde. Door nieuwe DNA-technieken is nu duidelijk dat de chimpansee tot een ondersoort behoort die bedreigd is. En daarom vindt de dierentuin het belangrijk dat de chimpansee weer voor nageslacht kan zorgen. Het weer nog vanochtend vol op zon. Vanmiddag komt er geleidelijk hoge bewolking vanuit het zuiden opzetten. Blijft wel droog. De middagtemperatuur is 6 tot 9 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt. Vanaf morgenavond is er kans op regen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Ja, wederom welkom luisteraars bij het tweede uur van Watertoren Sport. De eerste uur is weer omgevlogen. We hebben heel wat gasten vanmorgen. Straks gaat Henny Rukut een Ron er daar alles over vertellen. De burgemeester komt ook nog langs, als het goed is, want de klok van uh, 11.30 uur, 30, half 12, dan, uh, dan komt hij hier in de studio uh, ons bijpraten over zijn sportinteresses. Ja, als je dan een pannetje bij Albert, uh, via Albert Heijn, een pannetje bestelt en er zit dan zo'n teefallage in, dan vallen al je vogels die vallen zo dood in de kamer neer. Maar dat geldt niet voor onze nightingale vanochtend. To reach you juist bijpraten door onze collega Willem Bruis, en die vertelt mij net dat het Unit Gloria is met Robert Long in de, in de begintijd zeg maar. En we gaan heel snel naar onze uh, Sopraan hier in de studio. Hij is presentator, maar hij heeft ook een stem als een nachtegaal. Die heb ik me laten vertellen, toch? Schaal ja, hou op met die flauwe kul, man. Ja, dat is echt waar, die is vanavond, ik weet het niet. We hebben een uh, uitzending waarin uh, veel wielrennen aan bod komt. En dat heeft te maken met de strandraces. Uh, Mats is hier. En uh, ja, Mats, morgen is de grote dag eigenlijk voor jullie. Hè? Nou ja, grote dag. Het is, uh, het is weer een wedstrijd voor het KMU-klassement. En uh, nou, het is niet een van de grootste wedstrijden, maar uh, klassementswedstrijden tellen altijd toch uh, zwaar mee. Ja. dat wel. Je hebt die fiets van, van Thijs Zonneveld, de kampioen, Nederlands kampioen van vorig jaar, die heb je meegebracht. Ja. Leg het nog eens uit, want ik, ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Er zit zoveel in, in dat ding, wat 5000 piek kost ongeveer. Leg het nog één keer uit waarom het zo bijzonder is. Ja, bi ja het bijzonder is, het is een uh, frame van Giant. En uh, het is full carbon met een vaste uh, carbon voorvork erin. Omdat je op het strand, uh, nou 9 van de 10 keer is het gewoon een biljartlaken. Dus uh, ja, een vering heb je niet nodig. Uh, op het strand, ja, uh, je zit natuurlijk met het dingetje van wegzakken. Dat wil je voorkomen. Dus we rijden met uh, brede velgen, met een bede, brede binnenbreedte. En uh, zo breed mogelijke banden met zo weinig mogelijk profiel. En uh, ja, hier zit dan een, echt een speciaal ontworpen strandstuurtje op. Een dropperstuur noemen ze dat. En, uh, ja, en dan die groepset, wat toch wel uh, het uitblinkertje is van, van zo'n fiets. En dan ja, kom je al gauw tot een hele mooie strandfiets. Oh, die je hebt hier zo'n profiel liggen van zo'n band, he? maar dat is niet profieloos. Nee, dit is, uh, deze is van Continental. Deze heeft aan de zijkant inderdaad iets meer grip. En uh, wel een hele goede strandband. Hier heb ik uh, vorig seizoen het hele seizoen op gereden. Dus dit, dit is ook een zeer degelijke strandband. Alleen uh, moet ik zeggen dat een Swalbe Big One, uh, naar mijn mening toch wel beter, uh, nog beter is. En de, inderdaad met nog minder profiel. Oké. Een Een allemaal natuurlijk ook? Ja, geen binnenband en dan uh, latex erin. En uh, ja, meestal 0,7, 0,8 bar erin maar. Een karren met die op. En rijden, ja. Wel <laughs> zwaar natuurlijk, hè, 0,7. Ja, nou ja, nou ja, valt op zich wel mee. Op het strand uh, wil je echt zo zacht mogelijk rijden. En uh, ook omdat je er geen binnenband in hebt, moet je wel een beetje uitkijken. Met, uh, je kan natuurlijk ja. niet uh, te ver zakken. Maar uh, ja, tegenwoordig, als het strand een beetje slecht is... Uh, kunnen we gewoon met deze brede velgen en brede banden 0,6 bar rijden. Even een Rob Duin vragen. Rob, dat, dat wegzakken in dat zand, komt dat nog veel voor? Want je weet natuurlijk nooit waar de gaten zitten. Nou, dit wat hiervoor Mark al verteld heeft... De de, de, de condities van de stranden zijn zo verschillend. Dat kan per 500 meter al enorm verschillen. Waardoor je uh, ja, de, toch die, die druk van die 0,6 bar, 0,8 bar uh, kan handhaven. Maar het blijft er wel bij dat die kerel of die vrouw op die fiets... wel meer power moet leveren. En uh, de, ja, de, als we harde stranden hebben, uh, als, de, als, als er mooie app-omstandigheden zijn... daar werken de organisaties wel vaak naartoe met de tijdstippen... waarop de start uh, plaatsvindt. Dat is allemaal perfect. Maar ja, de, de, de praktijk... Ja, die, die, die, die laat zien dat het toch af en toe bar, bar en boos is gewoon. En dat er geploegd moet worden bij de over de stranden heen. Ja. Mark, doet, doet Jesper nog steeds mee? Met strandrecht? Ja? Nee. Nee, dit jaar niet. Nee, hij had een dusdanig lang, uh, lang uh, seizoen... Tot, tot bijna half oktober uh, gefietst. En toen zijn rust ingegaan... Dus dan begin je pas in, uh, eigenlijk in uh, half november, eind november in vorm te komen. Vorig jaar hebben we dat wel gedaan. Toen hebben we meteen Noordwijk en de Noordwijk gereden. En uh, dat gaat allemaal super. Vanaf het begin af aan meteen in de kopgroep, maar meteen opgeblazen. Het, het niveau van het strandrace op dit moment is niet meer van uh, ik, rij, uh, ik ben goed op, uh, op de weg... En ik rij even mee. Dat is geweest. Het is gewoon uh, de top van het strandrace. Is gewoon uh, net als de top in het wielrennen. Gewoon uh, heel hoog niveau. Het is echt topsport aan het worden. Nu. De specialisaties gaan door in ja. iedere vorm. Ja, ja. ja. Uh, ook, ook met. Uh, het is niet zomaar op het strand fietsen, het is een aparte techniek. Uh, zoeken, uh, goed kijken naar kleuren uh, van het strand. Zodat je weet welke, uh, wat, wat harder is, wat zachter is. Um, ik heb de tijd nog meegemaakt dat we gewoon met noppenbandjes uh, reden. En dan was dat heel belangrijk. Inderdaad, de, de fiets die hier staat, die is zo goed... dat je eigenlijk op ieder strandtype gewoon uh, normaal kan fietsen. Maar je merkt uh, dat um, uh, de, de, de, de toerrijder en degene die, die wat minder... Uh, die met zijn gewone fiets eigenlijk uh, het strand oprijdt... die dan echt veel problemen heeft uh, en erg uh, belangrijk is... Uh, uh, de kwaliteit van het strand. Uh, ja. Ja. En, en, dat, en dat, uh, dat, dat kwam dit jaar niet helemaal knap in het uh, programma van, uh, van ons. Vandaar dat we weinig strandrace, één, één strandrace hebben. Is er na zijn zeer succesvolle seizoen iets veranderd? Krijgt hij een andere uh, plaats in het, in het peloton? Of? Ja, er dus is heel wat veranderd. Want, want uh, bij, de, bij de junioren ben je de top van, uh, van Nederland, van Europa... En, en, en je begint eigenlijk bij de belofte gewoon op nul. En, uh, en, en zeker de combinatie met de studie, dat je gewoon veel te weinig tijd hebt om het, om het echt uh, om meteen op niveau uh, te fietsen. Ja. Uh, de, het, het trainen bij, uh, bij de amateurs, uh, belofte, elite. Ja, dan moet je echt wel uh, 20, 25 uur uh, kunnen maken, zeker nu in het voorjaar. En wij komen niet verder als acht tot tien uur. En dat is gewoon extreem weinig. Ja, want hij heeft natuurlijk een hele zware opleiding. Hij journalistiek in Utrecht. Ja, net te ver om te fietsen. Ja. Dat is jammer, want anders zou hij het mooi kunnen combineren. En op kamers is geen combinatie met topsport. Nee, absoluut niet. Dus Hij krijgt daarin ook niet echt de medewerking van de school. Dan moet je echt je topsportstatus houden als je... Vierde ben op het NK show de boel. Dan krijg je een topsportstatus. Maar als je uh, op hoog niveau fietst. Uh, en uitslagen rijdt. Ja, dan ben je niemand. Uh, hij heeft nu wel een andere klas. heeft hij. We moesten over drie weken. Gaat hij op trainingskamp. En uh, ja, daar krijg je gewoon geen vrij voor. En daardoor is hij nu naar een andere klas gegaan. Omdat hij net wel vrij kan, uh, ja, kan krijgen. Is dat ja, ja. Ja, ja, ze moeten een streep trekken. Dat, uh, Jawel, dat is zo. Maar uh, ja. Ik denk dat we er heel goed mee omgaan. Het eerste jaar en het tweede jaar bij de belofte is een belangrijk jaar... maar niet het belangrijkste. Er wordt niemand prof op zijn twintigste. Je wordt pas prof op je twintigste. En daarom is het nu goed om te leren... Um, ja, beperkt in de kilometers. Um, dus het zal hem in de langere afstanden zal hem dat wel een beetje op gaan breken. Hij is natuurlijk sprinter. Dus het, het moet in de finale gebeuren. En als je te weinig kilometers maakt, dan, dan heb je daar moeite mee. Maar het, het is goed, wedstrijden leren, meegaan. En dan, uh, ja, volgend jaar, over twee jaar, dan, kom, dan komt zijn tijd. En hij is gretig en dat moet zo blijven. En dat ben je toch minder als je nu al uh, hele dagen op de fiets zit. Dus uh, ja, de weg is nog lang, maar ik denk dat het wel goed komt. Mooi, ja. we rekenen erop. Eh? Dankjewel. Um, Charles? Ja, nou ja, ik heb een plaat. Het, hij klopt niet helemaal, die plaat. Want als ik naar buiten kijk, dan schijnt hij nog steeds. Maar hier wordt echt gesproken door de Walker Brothers... over The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. MUZIEK <tied> Het schijnt heerlijk hier de studio binnen en uh, een volle studio moet ik zeggen, want we hebben ook uh, weer nieuwe gasten erbij gekregen en Henny Rukert en Ron Peerboomvoller voller gaan ze aan u voorstellen. Nou, we hebben hoog, hoog bezoek vanmorgen, want de burgervader van deze geweldige gemeente Zandvoort is binnengekomen, Nick Meijer, welkom. Goedemorgen. Er zitten hier een aantal mensen uit het organiserend comité Zandvoort weer op de wielerkaart en daar bent u ook bij betrokken. Nou, dat hoor ik voor het eerst. Nee, want, want, want nee. U, u reageerde als eerste heel enthousiast op de plannen, een halfjaartje ja. geleden. En u zei, ik ga mee naar de commissaris van de Koningin en we maken er een heel mooi erecomité van. En u bent net bij hem geweest. Wat zei hij erop? Ja, onze, dat klopt helemaal hoor. De luisteraars thuis kennen mij al wat langer en weten dat ik dan een uh, grapje uithaal... Uh, dat klopt helemaal. En ik heb de commissaris ook gevraagd of hij in het comité van aanbevelingen wil gaan zitten. Nou, in principe staat hij daarvoor over. Maar dan wil hij ook een uitnodiging hebben met een stukje toelichting erbij. Ja, ja. Op papier. Ja, okay. De commissaris die, uh, moet alles borgen en uh, formaliseren. Dat is in een provincie net wat ingewikkelder dan in een gemeente. Daar kun je als burgemeester net wat gelukkig, maar wat flexibeler daarmee omgaan. Ik vind het erg leuk dat u als burgemeester uh, zo enthousiast reageerde op dit initiatief. Dat moet betekenen dat u zelf ook sport heeft, hebt gedaan. Uh, nou, nu val ik door de mand met dat soort pijnlijke vragen. <laughs> maar vertel. Ik ben op de fiets hierheen gekomen, laat ik dat voorop stellen. Uh, ik geloof wel dat ik sportief ben. Uh, alleen ik heb nooit zo lang in een teamsport uh, uh, meegedraaid... En ik, ik dacht gisteren van, ja, wanneer was nou de laatste keer? Dat was eigenlijk een voetbalteam. En toen was ik een jaar of, ik denk elf, met mijn broertje, die een jaar jonger was. Toen uh, voetbalden wij in een team wat, nou, vonden wij met z'n beiden toch niet zo super presteerde. En we hadden het gevoel dat wij de enige waren die daar de gaten dichtliepen. Toen werden we afgedroogd met 26-0 een keer. Ja. Nou, je kunt wel merken aan de manier waarop ik dat zeg... dat ik me dat nog heel goed kan herinneren. En toen hadden wij zoiets, toen kwamen we thuis... en toen zeiden we tegen ons moeder... het is genoeg geweest. Ja, gestopt op het hoogtepunt. Zeg maar. Dat is een mooie samenvatting, herformulering. Die maar, zal ik onthouden, dank. Precies, maar ik begrijp hieruit dat u dus meer bent... voor individuele sporten, mocht het sport zijn. Hm. Voor uzelf dan, hè? Ja. Nee, de, de, de, de luisteraars en de inwoners en jullie ook allemaal kennen mij als iemand die uh, hard loopt. Dat doe ik individueel. S'morgens vroeg, uh, meestal rond uh, kwart voor zeven, zeven, uur begin ik dan? En uh, nou, zal ik hem eens openbaar maken? Ik uh, ga proberen de halve marathon, de eerste die in Zandvoort met de circuitrun wordt georganiseerd, uh, te gaan lopen. Ja, ik geef ja. geen garantie, want <laughs> ik ben in training en merk... Uh, dat het lichaam nog niet wil wat de geest <laughs> wil. Of het lichaam niet doet wat de geest wil. Maar het is zeker mijn intentie om dat te gaan doen. Geweldig. Minimaal de twaalf. Maar dat is inmiddels naar de zoveelste keer. Nou, makkie is het niet. Het leuke van dat uh, parcours is dat het elk jaar toch weer een verrassing kent. Qua wind, qua temperatuur, qua strand. Ja. Uh, dus ik, uh, nou, ik ben uh, volop in de running. <laughs> Heel goed. Nieuws voor je Joop. Joop van Dus. Nee. nee, nee, ik weet dat onze burgemeester dat uh, al heel lang doet. Uh, ook het eerste jaar dat hij hier kwam, dat, hier, dat was, meen ik, de allereerste uh, circuitrun. Het klopt. Dat, dan heb je ook meegedaan. Ja. Daar heb ik nog een foto van trouwens. Dus, toevallig stond ik langs de kant. Niet heel toevallig, maar toevallig kwam ik <laughs> langs. En op dat moment schoot ik net een foto. En later bleek dat te zijn dat hij daarop stond. Ja, dat is toch wel leuk eigenlijk. Ja, dus dan gaan we de volgende keer in de gaten he, op die halve marathon. Ja, weet je hoeveel mensen daar van start gaan? Dat is echt We hebben de halve marathon verwacht ik dat er minder mensen van start gaan. Nee. Ja, maar toch, toch meer dan dat je denkt hoor. Ja. Denk, ja. uh, het is een, een mooie afstand. Uh, uh, nationaal en internationaal is de een mooie afstand. En ik denk dat heel veel mensen daar ook uh, hard voor trainen. En dus ook mee zullen gaan doen. Ja. Ja, uh, het, het blijft apart natuurlijk. Ja, je ziet uh, dat uh, zeker met lopen, maar ook met fietsen volgens mij... Uh, het lijkt volkssport nummer één te worden. Ja, maar er is ook niks voor nodig. Je hebt een paar schoenen nodig en wat kleding. En dan houdt het op eigenlijk. Voor de luisteraars thuis. Dit is onze gewaardeerde journalist, meneer Joop van Es. Die nu zegt dat er niks voor nodig is om een halve marathon te Nou, Persoonlijk denk ik daar anders over, dames en heren. Dat is het begin. Nee, dat is het begin. Daar ben ik helemaal mee En dan moet je aan werken natuurlijk. Maar een fiets moet je kopen. Een auto moet je kopen. Dat soort dingen... Ja, maar je ja. ziet wel, uh, ik weet niet zo gek veel van de wielersport, hoor. maar ik zie wel mensen die erdoor geraakt worden. Die kopen eerst een fiets die uh, makkelijk betaalbaar is. En dan zie je ze uh, ja, Goeie. upgraden, ja. om het zo maar eens te zeggen. Wat daar fietsen. staat langs de kant. Hè? Ja, de, ja, precies, de daar staat er, er een. Voor de luisteraars thuis uh, uh, naar fietsen van duizenden euro's. Ja. Maar dan, ja. dan moet je ook zeggen, als je zo'n fiets optilt een beetpakt, dan voel je gewoon de kwaliteit in zo'n fiets. Ja. Dus het minder dan die... een pak suiker bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Het is net iets meer nog, maar, ja, maar in die richting. Maar als je die op je vinger legt dan, en je legt hem goed, dan is de balans in zo'n fiets. Daar zit geen tordering in. En dat is kwaliteit. En dat is gewoon, ja, als mensen dat er voor over hebben, moeten ze dat vooral doen. Ik fiets niet genoeg om die waarde <laughs> terug te halen. Laat staan iemand de ogen ermee uit te steken. 5000 piek kost die. Ja, ik geloof het gelijk. Ongelooflijk. Ja. Maar hierin begrijp ik dus dat u uh, hardloopschoenen heeft die uh, behoorlijk wat kosten. Want u investeert daarin dus. Uhm, ik, ik, ben ook nog, ik blijf een Nederlander. Maar ik koop wel uh, hardloopschoenen. bij <num> de vliemarkt. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik, dat heb ik wel geleerd. Dat ik naar een, een, een, een, een hardloopwinkel ga. En uh, daar kun je ook even je, je, je voetstand laten opmeten. En die, die adviseren dan ook een typologie schoen. En het is, het is zeker geen goedkope schoen. Maar ook niet een extreem dure dus in de categorie van rond de 140, 150 euro. En uh, daar doe ik een aantal jaren mee. Nou weet ik toevallig dat je ook uh, trainer-coach of coach bent geweest... bij het hockey van je kinderen. Um, is dat een optie dat je dat in over weer gaat doen? Uh, nee, want onze kinderen zijn het huis uit. Uh, mm, en nou komt de tweede vraag. Maar je hoeft niet je eigen kinderen te coachen. Dat klopt helemaal. Uh, alleen dit vak, uh, dit beroep als burgervader... en dat zit hem vooral in de weekenden... Uh, maakt dat ik regelmatig één dag in het weekend beschikbaar ben... maar ook één dag in het weekend echt vrij wil houden. Bijvoorbeeld af en toe ook twee uh, dagen in het weekend... om mezelf ook uh, de rust te gunnen en even het hoofd te laten leeglopen. En ik weet dat als ik een coachfunctie ga doen... dan moet je er gewoon staan. Punt. Einde discussie. Elke zaterdag... Want dan kun je dat team gewoon niet aandoen. En dat vond ik de meerwaarde die destijds geleverd kon worden. Dat doe je natuurlijk niet alleen voor je eigen kind. Dat is wel een motivator, een trigger. Maar dat doe je vooral voor die groep. Dat was een groep meiden in de pubeleeftijd, nou, Dat is gewoon ontzettend mooi om daarmee om te gaan. En u bent niet toevallig een golfer. Want dat is een mooie individuele sport. En een van de mooiste golfbanen van Nederland ja. ligt hier. Hè? Ja, dat, uh... Helemaal gelijk. En het antwoord is nee. Nee, zonde. Uh, nou, <laughs> ik heb hem nog even uh, uh, uh, van mij afgehouden, die vraag. Want ik krijg de vraag uh, met een zekere regelmaat. Uh, het lijkt me ook een fantastische sport, hoor. Ja. Uh, vooral de combinatie uh, toch best wel actief uh, bezig zijn met je lichaam en je hoofd. Maar ook vooral in de buitenlucht en dan bewegen. Ja. Uh, dus uh, ongetwijfeld komt die tijd nog een keer. Leuk. Maar rennen, Henny. Ja, want uh, Ronald Duitshof zit klaar om te komen met, uh, met de vraag... hoe komt het dat in Zandvoort, want daar hadden we het over... Hè, de sport veel minder leeft dan bijvoorbeeld in de dorpen en steden van de bollensteek. Nou, dat is een goede vraag. Uh, en mijn eerste impulsieve reactie is, ik heb geen idee. Mijn beeld is overigens niet dat in Zandvoort de sport niet leeft... Maar we hebben een concentratie. Ja, en die bedoelt eigenlijk op wat hoger niveau dan dat er nu gebeurt. Oh, ja. Nou, de tennisvereniging. Ja, geweldig, hè? Dat speelt toch absoluut zijn partijtje landelijk mee. Weer in de finale. En dit dat jaar. gaat uh, precies. En dat gaat natuurlijk met ups en downs. Maar dat hoort bij elke club. Dat zie je ook om ons heen in de hockeyclubs in de omgeving. De Ene keer is het uh, in de top en dan gaat het weer even wat terug. Dat veert mee. Um, dus in die zin hebben we er wel degelijk één. Waar we ook trots op kunnen zijn. De, de Kennermer is volgens mij toch ook wel een uh, sportieve organisatie. Nee, Ik bedoel dus er is maar één sport in Nederland. Of in Zandvoort. Uh -huh. Die op een heel hoog niveau in Nederland staat. Ja. En uh, als je gaat kijken naar <coughs> voetbal, handbal, basketbal, hockey. Uh, noem maar op. Uh, ja. Dat is op een... Nou, als, als Wat je, Hennie bedoelt, beduid een lager niveau dan de, de, de dorpen. Ik, ik, en ik kan een poging wagen om iets te duiden... maar dat is mijn interpretatie, mijn beeld. Het is geen wetenschappelijke waarheid. Um, Zandvoort is natuurlijk wel een dorp... Um, en dat noemen ze in de NS-wereld een kopstation. Dus we zitten aan het einde van een bebouwd gebied. Uh, en dat is niet voor niks zo, dat is historisch zo ontstaan, dat is prima... Dat heeft voor- en nadelen. Dat betekent dat je meer op jezelf bent aangewezen. En dus de kruisbestuivingen om als kleindorp naar zo'n nationaal niveau te komen zijn ingewikkelder. Maar dat heb je in Noordwijk en Kortwijk ook in principe. En de tweede reden is dat je ziet dat de jongeren in Zandvoort, zodra ze gaan studeren of de middelbare school, gaan ze al buiten het dorp. En daarmee zijn de verlokkingen, vooral voor degene die echt die ambities in zich hebben, om ons heen aanzienlijk. Dat is gewoon inherent aan het stedelijk gebied en in Noordwijk met alle respect, is het stedelijk gebied wat verder weg. Jawel, jawel. Maar er zitten topvoetbalclubs uh, in Noordwijk, Kartwijk, uh -huh. Rijnsburg, uh, ja. noem maar op. Ja. En uh, dat ja, dus, is er namelijk dus... voetbalgebied. En Zandvoort komt daar niet uit. Is er minder geld beschikbaar in Zandvoort? Ervoor? Want je zult uh, spelers moeten halen, je zult een trainer moeten halen. Dat soort dingen. De, de, de faciliteiten zijn er. In Zandvoort. Nou, of, of, uh, de, de, de Rijnsburger Boys. En noemde de Katwijker Boys volgens mij ook. Dat zijn traditiegetrouw. Uh, volgens mij clubs. Die door de samenleving omhoog zijn gebracht. Ja. Ja. In een Klop. samenleving. Die een hele andere oriëntatie heeft. Um, en dat, dat vind ik wel altijd bijzonder. Dat de amateursclubs. Die op hoog niveau meespelen. Zijn bijna per definitie. In een soort uh, christelijke omgeving. Worden die naar voren gestuurd. Daar zitten ook ondernemers achter. Dat hoor ik gewoon als ik daar met collega's praat. Die gewoon uh, zo'n club sponsoren. Ja, en flink en die ook. zorgen ervoor. Nou, flink weet ik nog niet eens. Maar die zorgen er wel voor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. En volgens mij wordt dat in die samenleving ook breed gewaardeerd. En verleid je daardoor ook kinderen veel meer op een natuurlijke manier. Eigenlijk met de paplepel in om dat te gaan doen. Terwijl wij in Zandvoort zijn een hele diverse samenleving. Dat is ook onze kracht. Dus ik, ik zeg niet kopiëren, nee kijken waar zit je kracht... en wat kun je daaraan doen. Ja, mooi. Ja, ik hoorde gisteren trouwens dat er in Katwijk... voor, uh, voor, die, voor dat Katwijk... twintig sponsors zijn die een ton neerleggen per jaar. Dat ik is een miljoen joh. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Maar Katwijk is ook een plaats waar uh, grote familiebedrijven zitten. Ja. En die hebben dat over voor hun dorp. Dat is prima. Er zijn een paar van die plaatsen. Volendam is zo'n plaats... Spakenburg is zo'n plaats. Maar ze zijn er nog veel meer in Nederland. Ja. Daar zitten echt van oudsher familiebedrijven... die in dat dorp groot zijn geworden... die dat dorp qua bedrijven zijn ontgroeid... maar wel hechten aan dat dorp. En daar blijven verankeren en aarden. Dat zijn enorme kwaliteiten. Nou zit u met uh, 1, 2, 3, 4, 5 man aan tafel... die in het comité zitten... dat Zandvoort weer op de wielkaart wil zetten. Ronald zit klaar met zijn vragen... Wat opmerkelijk is, is u bent enthousiast, Gert-Jan, de, de wethouder is enthousiast, maar uw ambtenaren zijn er totaal niet. Hoe komt dat nou? Dat heb ik niet nagevraagd. Heel goed, doe maar niet hoor. Nou, ik, ja. ik, ik, ik, ik kan me er... met de schone lijn proberen te beginnen. Ik denk dat dat, dat, dat het belangrijkste is, hè, om vanuit een stukje intensieke motivatie die zeker aanwezig is bij ja. de mensen hier, ja. om, daar wat mee te gaan, uh, om daar wat mee te gaan doen. Maar het is natuurlijk wel leuk als je even teruggaat in de geschiedenis. 60 jaar geleden is er hier een WK geweest. Ja. Niet alleen in Zandvoort, maar ook in Amsterdam. En wat is er nou niet leuker als je weer een, een, een combinatie zou kunnen maken van, van beide grote steden. In het verleden is er wel eens geroepen van Amsterdam aan zee. Nou, Dat, vind ik dan een, dat gaat me dan net even een stap te ver. Het moet vooral wel Zandvoort blijven. Maar ik denk wel dat daar een, een hele leuke verbinding te maken zou zijn... om, om zo'n evenement weer deze kant uit, uh, uit te halen. Dus laten ja. we vooral van scratch beginnen. Niet uh, te veel vasthouden aan het verleden of aan de negatieve dingen... maar vooral vooruitkijken. Wat is er mogelijk? Ja. Hey, ik, ik, ik, ik, ik, ik zit nog even te bomen over, over de, de, de reactie van de ambtelijke kant. Ik kan me wel voorstellen dat er wat zorgen zijn geuit. Want ik heb ook Olympia's Tour de start hier gezien... Um, en daar zaten wel wat rafeltjes aan. Laten we dat ook, ook naar elkaar durven uit te spreken. Want als je dat niet durft... dan kun je ook niet naar voren kijken in mijn beleving... om er echt wat van te maken. Uh, wij hebben behoorlijk onze nek uitgestoken... als gemeente met stoer, En uh, dat doen wij om een aantal redenen. En wij denken dat het goed is... dat Zandvoort een sportief profiel heeft, plat gezegd. Uh, daarbij is bewegen gewoon een aandachtspunt als overheid... En dan praat je niet alleen over jongeren, maar ook over ouderen. Dus al die belangen lopen echt wel parallel. Maar wat wij zien is dat de belangstelling daarvoor was beperkt. En dat verraste ons. Terwijl het van tevoren heel uh, gerenommeerd was opgezet. En het tweede wat ik een aandachtspunt vind echt voor een volgende keer. Um, ik, ik word zelf niet goed van allemaal dranghekken. Ja. Um, en ik snap echt wel dat we over veiligheid nadenken met z'n allen. En bij fietsen is dat risico net wat groter dan bij hardlopen. En jullie snappen allemaal Absoluut. wat ik bedoel. Ja. Dus hoe ga je nu op een verantwoorde manier... een prachtige race organiseren... terwijl we niet al te veel dranghekken nodig hebben? Want volgens mij is dat de essentie. Je moet voelen wat die spanning is. En een dranghek creëert weerstand en afstand. Terwijl die veiligheidsbeleving... Natuurlijk, want daar zijn wij als overheid een stuk voor verantwoordelijk. Niet alleen, hè? daar ben ik niet van. De organisator is ook verantwoordelijk. Maar daar zit hem het spanningsveld. Maar als dus dat, we, dat viel mee op toen van die tour en die start. Ja. Dat het een en al voor mijn gevoel, ik schageer, een beetje dranghekken was. Dat zal niet nodig zijn. Want uh, in, de, in de Ronde van Frankrijk staan de mensen ook zonder dranghekken langs de kant. Alleen de laatste kilometer wordt afgezet. Maar die is ja. hier op het circuit. Dus wat dat te gaat hebben, dat probleem niet natuurlijk. Nou, ik... Ik, ik, ik, het valt mij op en het, het stoot mensen af, denk ik. Maar ja. dat is hoe ik naar deze wereld kijk. Oh ja, er waren hele stukken afgezet waardoor mensen niet naar hun werk konden, ja. niet naar de overheid. Ja, wordt het dorp behoorlijk vergrendeld. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Uh, dat, uh, nou, dat doen we namelijk ook met de circuit ja. uh, En dan uh, blokken we ook een aantal routes. Uh, en op een of andere manier ontstaan daar niet of nauwelijks ruis over. Misschien omdat het een ingesleten iets is. Dat mensen dat accepteren. We letten ook heel bewust dat we dat zo kort mogelijk doen. Dat was toen met Olympia's Tour ook wat lastiger. Hè? Want dat doe je voor het eerst allemaal. Dus je bent aan het zoeken. Uh, je hebt nog niet je vaste ritme in zo'n uh, traject. Je gaat voor zekerheid nog voor een stuk. Met de circuitrun zijn we inmiddels zoveel wassen. Dat we relatief snel al die blokkades gelijk opruimen. Ja. Nou, je hebt hier natuurlijk ook met een eenmalig evenement te maken. Hè? Dus ja. daar zitten natuurlijk ook weer hele andere voorwaarden aan verbonden om zoiets te kunnen organiseren. Zeker, en ik ben zeker. het volledig met u eens. Op het moment dat je jaar in jaar uit zeg maar met eenzelfde evenement komt... dan leer je natuurlijk van je fouten van het jaar daarvoor. Dus ik kan me voorstellen dat die in die ontwikkeling... Eh, je zeg maar alleen maar naar een beter evenement toe gaat. En er zijn ja. natuurlijk veel voorbeelden van te noemen. Dit is natuurlijk een heel ander fenomeen. Hier krijg Je natuurlijk ook te maken, zeker als je het hebt over een EK of een WK... met internationale voorschriften vanuit een Europese wielerunie... of een, of een internationale wielerunie... Dus dan heb je weer met hele andere zaken te maken. Maar ik ben wel van mening dat, dat het hier een omgeving is waar je natuurlijk een fantastisch leuke ronde zou kunnen gaan, gaan organiseren. Of een fantastisch kampioenschap zou kunnen organiseren. Dus... Plus de uitstraling. Want als je zo'n wedstrijd EK of WK organiseert, dan heb je sowieso 4,5 uur televisie. In 200 landen. Nou, ja. Die uitstraling betekent honderdduizend mensen meer die, die zomer in zand wordt op vakantie. Nou, we hebben het over een EK en niet, dus als ik het aantal Europese landen tel... Ik, ja, ik ga gaat, wel mee je ambitie en je enthousiasme. Maar, maar het, je. Wordt, het wordt door de UCI in al die landen uitgezonden. Ja, UCI, ja, maar. maar je hebt het hier over de Europese ja, Unie. Ja, maar goed, die zijn net zo groot hoor, bijna. Zit toch allemaal in Europa? Ik bedoel, die, die, die paar Spanjaarden die in Chili zitten... die uh, tellen we niet Dan mee. Goed, laten we niet de discussie voeren nee, nee. hoeveel mensen er gaan kijken of niet. Maar feit blijft dat, en dat bedoel jij eigenlijk... de uitstraling die de uitstraling het voor een gemeente het heeft. Ik denk dat de plaatjes die je krijgt uh, vanuit de helikopters... en noem maar op, ah, natuurlijk waanzinnig zijn als je die, om die, die... te zien hier. Alleen ik, ik denk daarbij wel, en dat is wat Ronald ook zegt... dat je niet ontkomt aan uh, misschien wel dubbel dikke dranghaken. Want dat is natuurlijk bij zo'n soort evenement... Uh, aan de hand. Ja, maar uh, dat in de dat is wel ze ook zonder dranghekken langs de kant. Je kan, ja. toch, je, je kan toch vragen: jongens, blijf gewoon fatsoenlijk op de stoep, <hijks> hou je kind in je hand vast, ja, ik, ik, ja. Uh, de, ik, ik ben het fundamenteel eens met dat uitgangspunt. Ja. Hè? Laat ik dat voorop stellen. En ik constateer dat um, in een omgeving als Frankrijk de intensiteit van het verkeer, over het algemeen waar de Toer langs gaat, veel beperkter is dan in die compacte kernomgeving van Zandvoort. Dus als je je parcours gaat indelen... moet je daar vooral goed op letten. Want anders gaan we hem weer van ons aforganiseren. En zodra je hem raakt met de intensiteit van het dorp... Ja, dan heb je bijna geen keus... dan daar ordenende maatregelen te doen. Dus dat, dat is vooral de vraag van... hoe leg je dan zo'n parcours neer... om even die dynamiek ook het dorp te laten raken. Hè? Want daar houdt het dorp ook van. Eh, dat is ook niet voor niks waarom we die oude auto's het dorp inhalen. Eh, ook al zegt iedere formele regel dat dat niet mag... Maar je moet ook kijken van, wat raakt nou de energie in het dorp? En hoe hou je die historie er leven? Dat soort waarden wegen mee. Je zou bijna denken, hoorend wat, wat u zegt, burgemeester... dat je in feite maar één keer door Zandvoort heen zou moeten komen... en de rest op het circuit zou moeten doen. Ik, ik durf daar hier op dit moment geen uitspraak over nee, te doen. Maar... Weet, weet u waarom niet? Uh, omdat ik, uh, ik, ik, ik... Ik deel een beetje mijn gevoel hoe ik ernaar kijk. Maar ik wil echt dat deskundigen, en dat zijn jullie veel meer... In organisatoren daarna kijken en met een voorstel komen. En het moet niet zo zijn dat het mijn feestje is. Er is een wethouder die dat wel of niet moet oppakken, zoals ons stelsel. Ik, ik ben van het taartjes eten en het lintjes knippen, zeg ik altijd. <lacht> uh, en af en toe een kop koffie die ik dan van ZFM hem altijd kreeg aangeboden: Jos uh, koffie. En het <lacht> energie geven. <lacht> Uh, maar dat is ook uh, de werkelijkheid waarin we leven. Dus als, als het college het niets vindt, dan houdt het in die zin ook op. Dan kan ik nog zo enthousiast zijn. Nou, ik, ik vind wel dat u uw rol nu erg uh, kleineert, Want uh, ik, ik, dat kan ik niet geloven. Zoals u het nu voorstelt, dat het de louter ceremoniële functie is. U nou, zit negen jaar hier, toch? Natuurlijk praat ik een beetje op de achtergrond. <laughs> ja, ja. Maar de essentie is wel dit stelsel. En maar daar hecht ik zeer aan. Negen jaar hè, bent u er. Ja, ruim negen. Ja. En het is niet eenvoudig in deze politiek in nee? Zandvoort. U doet dat voortreffelijk. Mag ik dat compliment maken? Uh, dat dank voor wel... het compliment. Hè? Ja, Joop. Ja. Maar burgemeester, is het nou uh, uiteindelijk de gemeenteraad die uh, een, een groen licht geeft voor zo'n organisatie? Of is het dagelijks bestuur wat gewoon, uh, <coughs> uh, dat mag uitvoeren? En dat hangt af van één kernvraag: ja. wie heeft het budget? Okay, ja. In ons stelsel is het zo dat de raad de hoofdlijnen aangeeft... en de budgetten verdeelt... en het college binnen die budgetten uitvoeringsvrijheid heeft. En ieder college beseft dat als het gevoelig ligt... dan gaan we even in conclaaf met de raad. Past dit binnen jullie gedachtelijn ja, ja. of nee? En als het ja is, gaan we ervoor? En is het nee, nou, dan doe je daar niet verstandig aan op hoofdlijnen. Okay. En het budget uh, verwacht ik voor zo'n wielertoer dat zal een stevig budget zijn... Dus eh, dat zal echt ook in overleg en met beslissingsbevoegdheid van de raad zijn. Dus dan wordt er getoetst. Past het binnen onze visie? Past het binnen de sportieve kaders? Wat doet dat met onze uitstraling? En vinden wij dat in evenwicht met het bedrag dat wordt gevraagd? En ik zeg het ook in die volgorde. Want het bedrag is niet het eerste waar je naar moet kijken. Natuurlijk doen we dat wel als bestuurders en mensen. Hè? Want we hebben allemaal wel gelijk een beeld als je zoiets zegt. En dan plaats je heel snel het bedrag erbij. En dan ontdek je wel of niet of er zo'n evenwicht is. Maar dat is uiteindelijk wel de keuze die je maakt. Ja. Burgemeester, wij draaien altijd voor onze gasten hun favoriete muziek. Als ik u nou vraag, wat schiet u te binnen als u dat nu zou willen horen? Um, Electric Light Orchestra. Ah... Uh, oh. Mr. Blue Sky. Oh, oké. Okay. Kijk aan. Ja, nou, dat is helemaal... Dan moet, dan moet ik even Precies. heel snel, heel <laughs> snel uh, kijken of ik en, die, uh, Dat, dat uh, krijg voor elkaar, Charles. Ja, ja, dat, ik, ja. ik belde van de week met onze zoon. En uh, toen had hij ook zo'n... Hij had net uh, gefietst in het zonnetje. Toen had hij zo'n beleving. En hij omschreef dat inderdaad met Ilo. En ik herkende hem onmiddellijk. Ja, leuk. <laughs> uh, dus dan zitten we wel een generatie later. Maar die muziek is toch tijdloos, kennelijk. Leuk is dat, hè? Dat is mooi om te horen. Maar dat, daar hebben we het hier ook eigenlijk over. Hè? Dat, dat zijn al die onderliggende waarden. Nou, daar is hij dan. Zet je kop in, ah. in the toch? MUZIEK Sky, please tell us why you had to hide away for so long, where did we go wrong, Mr. Blue Sky? De burgemeester Niek Meijer, hij brengt uh, de blauwe lucht letterlijk mee in de studio in ILO. The Electric Light Orchestra met uh, Mr. Blue Sky. Goeie keus. Ik had het nooit verwacht van. Nou, dat is een uh, tweede verrassing dan uh, deze ochtend. Yeah. Ronald, en, jij hebt uh, ongetwijfeld nog vragen over Zandvoort op de wielerkaart en de burgemeester. Nou, Weet je, niet op zich valt dat wel mee, het aantal vragen. Ik denk dat we eerst ervoor moeten zorgen... dat we een, een aantal randvoorwaarden met elkaar gaan, gaan afspreken. Ik zit vanmiddag met een organisatiebureau eh, om de tafel... met veel ervaring eh, bij de organisatie van EK's en WK's... en grote internationale evenementen. Gewoon eens om af te tasten hè, van wat zijn nou de haalbare eh, zaken... Hè, als je zo'n evenement naar hier haalt. Ook in termen van tijd, hè, want we hebben het dan over 2019... Maar je moet je afvragen of, of je al niet te laat bent voor, voor die datum. Hè? Dat het misschien wel 2020 of 2021 gaat worden. Ja, ja. En dat kader heb ik ook gesproken met Topsport Amsterdam. Om die link van toen hè, ook mogelijkerwijs te bekijken of het ook haalbaar is. Ja, die zeggen ook als we nu naar de kalender kijken zoals die er in Amsterdam ligt... dan is die al tot 2020 vol. We ja. kijken alleen al in 2020 naar de vier wedstrijden die gespeeld gaan worden in het kader van het EK... En alles wat daar nog voor zit. Dus dat zijn allemaal zaken die je ook qua timings... lang van tevoren al met elkaar moet afstemmen. Ja, over Amsterdam is... is het noodzaak, hè? want zonder de sponsors uit Amsterdam... krijg je het geld nooit bij elkaar. Dat is een, een, een mogelijkheid. Ik zeg nooit, uh, nooit, nooit. Want we hebben natuurlijk ook nog de KMU. Daar zijn natuurlijk ook partijen bij betrokken. Ik, ik denk dat je sowieso over meerdere stakeholders praat... als je zo'n evenement gaat, ja. uh, gaat organiseren. Maar belangrijk is nu in, in, in mijn rol, zoals ik die dan zie... Eerst maar eens aftasten hè? of er verenigingen of organisaties zijn die zeg maar, een rol kunnen spelen. En vandaar eens aan een basisplan gaan werken. Ik wilde net ook het woord financiering, budget. Uh, we weten al sowieso dat je met een, een aanzienlijk bedrag aan startbudget moet zitten... om zo'n organisatie überhaupt binnen je poorten ja. te krijgen. En dan komen ook nog eens een keer je, je feitelijke kosten erbij... Hè? om het evenement dan mogelijk te maken. Als je de combinatie kan zoeken, is het alleen maar in het voordeel. Uh, en dan gaan we eens kijken wat, uh, wat de opties uh, gaan zijn. En komt daar een, een, een mooi verhaal uit, dan zullen we zeker weer gaan schakelen... met een enthousiaste burgemeester en zijn wethouder... om eens te kijken wat we kunnen gaan, uh, gaan doen. Ja. ja, en het woord Amsterdam valt. En uh, ik ben niet zo van dat het een vieze woord is. Ik denk uh, dat in dit soort grote evenementen die uh, Europese uitstraling hebben... Uh, dan is het ook de kunst om aansprekende namen te, uh, erbij te zoeken. Waarvan je niet hoeft uit te leggen waarom je die naam erbij hebt. Want dat is terecht wat u zegt. Uh, in het zoeken naar de mensen op de achtergrond. Die meedenken. Niet alleen in tijd, maar ook in geld. Die snappen dat onmiddellijk. En dat is een soort kwaliteitskeurmerk wat je afgeeft. Impliciet. En daar moeten we vooral aan werken. En uh, wij zijn Zandvoort aan Zee. En als in die marketing Amsterdam Beach toevallig uitkomt. We moeten we dat vooral zo noemen. <laughs> en wij blijven Zandvoort aan zee met alle respect. Want dat zit in ons. En niet in die stenen en niet in die naam. Als we dat goed blijven bewaken. Gaan we echt meerwaarde creëren. Ja. En dan wordt het een buitengewoon sportieve toekomst ook. Ja. Nou heb ik uh, begrepen dat het parcours ook door Bloemendaal eventueel loopt. De Hoge weg is natuurlijk een hele beroemde plek als het gaat om wielrennen. Ik zag u, of ik trof u laatst bij uw collega Bernd Snijders in Haarlem... die daar nog tijdelijk burgemeester is. Heeft u daar met hem over gesproken? Hoe er daartegen aangekeken wordt, uh, het, hele, het hele plan om dat te gaan organiseren? Uh, nee, daar heb ik niet met hem over gesproken. Uh, burgemeesters zijn per definitie een beetje nomadisch van aard. Die komen <lacht> en gaan. En waarnemend burgemeester is nog meer nomadisch. En uh, het, het vertrek van Bernd Snijders is aanstaande... omdat de vacature wordt opengesteld... Ja. Uh, dus en, en zeker ook omdat hier terecht aan deze tafel wordt gezegd... dit zijn echt meerjarige zaken waar je heel goed moet op letten... over twee, drie, vier jaar, waar gaat die mee schuren in de aandacht? Dat moet je goed afwegen. Dus dat ga je met de, de nieuwe collega bespreken tegen die tijd... zodra iets meer van de contour helder is. Ik vind dromen prima en, en dat is ook af en toe heel goed om een beeld levend te houden... Maar zodra je die droom iets tastbaarder gaat maken, dan is het ook het, uh, het moment aangebroken om te verbreden. Burgemeester, met uw welnemen wil ik ook nog even naar iets anders dan de sport. Ik ben uh, op de nieuwjaarsreceptie geweest. En wat mij daar trof, u, u hield een prachtige speech, maar wat mij daar Dank. trof is dat gebeuren rond de vluchtelingen uit Syrië. Zoals wij dat doen. Daar was u terecht trots op. Ik uh, geef Nederlandse les aan, uh, aan Syrische vluchtelingen. Uh, het, het is ongelooflijk wat er gebeurt. Ja. En Dit is de kracht van de samenleving in Zandvoort. Ik wil graag, kunt u, kunt u daar nog iets meer over zeggen, wat u daar ook gezegd heeft? U bent terecht trots, maar ik vind het. Um, nou, wat je daar ziet is dat. Um, kijk, eigenlijk is, is het met vluchtelingen en statushouders zo dat wij de wereldproblematiek even bam op lokaal niveau binnenkrijgen. En dat is complex en angstig soms. Of je probeert te schakelen op. Laten we het echt lokaal doen. Behapbaar, overzichtelijk, noem maar op. Nou, dan hebben we een intense discussie met de samenleving gehad. Waar alle aspecten in zitten. En dan gaat die lopen en dan zie je hem zandvoorts schakelen. Nu gaan we het doen. En wat je ziet is dat die omgeving daar geweldig in meegaat. En dat we wederom, voor de zoveelste keer zeg ik bijna. Gewoon weer meer vrijwilligers hebben dan de statushouders. En dat je ziet dat die vrijwilligers die daar lopen in staat zijn om mensen mee te nemen. Want integreren leer je niet uit boekjes. Nee, dat leef je voor. Dat doe je voor. Daar help je mensen bij. Dat is de manier, volgens mij, waarop je met nieuwe zandvoortes wilt omgaan. En die combinatie kan alleen met alle respect voor de luisteraars... oude, tussen aandachtstekens, zandvoortes worden gedaan. Want die hebben die bagage, die ervaring. Die nemen mensen daarin mee. Daar zit geduld in. Daar heb je helemaal niet zoveel professionals voor nodig. Weet u dat ik er... Ik ben bijna twee jaar woning in Zandvoort. Hè? Weet u dat ik daar ongelooflijk trots op ben? Op ja. die samenleving hier. Het is fantastisch ja. om hier te wonen. Nou, en ik sprak vanochtend uh, met uh, mevrouw Edith van Beek. Die uh, gaat maandag Ode aan Zandvoort presenteren. Ik mocht al even een, uh, een kijkje nemen in het exemplaar. En wat haar vooral raakte was de enorme energie van deze samenleving. Dat heeft haar zo verrast. En dan aangenaam verrast. En ik herken hem. En het komt huis aan huis, hè? Ja, het wordt huis aan uh, huis verspreid. Ja. Maar 100 kostbare 19, oplagen? Ja. 119 uh, uh, ondernemers, ondernemers, verenigingen, ja. Ja. <coughs> maatschappelijke instellingen ja. doen daar aan mee. Ja. Dat vind ik nogal wat. En dat zou je 20 jaar geleden in Stanford nooit voor elkaar gekregen hebben. Um, nee, en dat is ook de reden, en dat zei uh, uh, Henny Ruken, denk ik, ook terecht. Uh, dat ik in uh, mijn nieuwjaarsspeech daar ook een ander accent heb gelegd. Ja, ja. En ik heb nog even teruggehaald. Ik heb gewoon teruggekeken en geconstateerd. Ja, het wordt samenwerken het ja. wordt nu letterlijk gedaan. En natuurlijk is dat soms even zoeken. Maar er is een intrinsieke bereidheid van mensen om dat te gaan doen. Ja, je ziet het dat steeds veranderen. Ja, ja, ja. En ja. daarmee zie je dat deze samenleving onderscheidend wordt. En Mooie dingen laat zien. Wat in essentie de kracht van Zandvoort is. U heeft een heel druk leven. U zegt dat u taartjes eten en lintjes doorknipt. Maar u moet nu weg. Ja. Wij willen u ongelooflijk hartelijk danken voor uw komst naar de studio. Hopen dat u in de toekomst nog eens te herhalen. Geweldig. Trots op Zandvoort. Trots op u. Dank u wel. Dank en graag gedaan. Tot de volgende keer.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 This is where we have to start. Ja, een eigen nummer van uh, Sven Davis. Uh, het gaat over... Uh mensen die in oorlogsgebied leven en met name kinderen... en die daar slachtoffer worden van die vreselijke oorlog. Bijvoorbeeld in Syrië, maar ook in andere landen... als Libië, Eritrea, noem ze allemaal maar op. Uh, maar gelet op de tijd uh, ga ik het toch plaatje toch afbreken. Want uh, uh, we hebben hier al heel veel gasten en er zijn misschien nog zoveel vragen. En we hebben nog maar een, ja, een minuutje of zeven, mannen, dus... Uh. Nou, we gaan toch even iets over uh, Engels voetbal doen. Jos is aangespoven. Ja, Jos, okay. we hebben Brian, die zit kennelijk ergens in een vliegtuig. Ja, we kunnen Brian uh, helaas <laughs> niet uh, bereiken. <laughs> is Misschien is hij onderweg, dat zal als wel. Maar jij hebt het natuurlijk allemaal weer gevolgd. Nou, ja. ik heb niet alles uh, zo intensief gevolgd. Maar Ik, had, uh, vooral, ik wil uh, ja, de mening hebben van Brian over uh, de wedstrijd van Swansea en uh, Liverpool. Liverpool staat als vierde geclasseerd, Swansea als zeventiende. En Liverpool, uh, tot de grote verrassing van iedereen, heeft verloren met 3-2. En die moeten dus nu uh, keihard gaan werken. Het een weekend, of althans dinsdag wordt er gespeeld. Volgens mij wordt het weekend niet gespeeld, dus dinsdag en woensdag. Uh, moeten ze het opnemen tegen Chelsea. En dat is dus nummer 4 tegen nummer 1. En uh, Liverpool moet volgens mij winnen om die aansluiting met Chelsea te behouden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Verder een spannende wedstrijd, uh, mijn zin is, is tussen Stoke City en Everton. Everton, zevende plaats en Stoke negende. En bij mijn weten is het verschil slechts twee of drie punten. Uh, dat Everton voorstaat. Dus Stoke die zal moeten winnen om aansluiting te krijgen bij Everton. En Everton zal moeten winnen om de aansluiting naar boven te houden. Dus het wordt, het wordt een paar spannende wedstrijden. Ik kan hier een hele tijd over praten, maar het lijkt me niet verstandig. Ik geef het graag even door aan de volgende. Wat en... ga je doen in het weekend? Ik, uh, ik heb een hele hoop uh, plannen. Uiteraard, ja, ik wil even kijken naar, uh, naar de HFC tegen, uh, tegen Jong AZ, als, als dat mogelijk is. En, voor, en ik moet ook nog een vloer uh, leggen ergens. Dus. Ik heb begrepen <laughs> dat Jong AZ, die hebben twee wedstrijden verloren. Ja, het wordt er die, die krijgen morgen de derde nederlaag, hè? Nou, dat zou prachtig zijn. Als dat lukt, dat zou echt geweldig zijn. Ik, uh, ik, uh, ik gun het ze van de ene kant van harte. <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar Joop van Nes. Joop, jij Joop? gaat ongetwijfeld morgen naar Zandvoort en Luyden. Ja, natuurlijk, uiteraard. Maar en is... al was het alleen maar voor verslag voor uh, CFM. Ja. En we hopen dat, uh, dat Jesper ook zal komen, maar dat wordt volgens vader erg moeilijk. We zullen het zien. Ja, want Jesper uh, deed de laatste wedstrijd. Wat was het? Tegen Kagia geloof ik, samen met jou. Dat was ja, een winnend. bezig. Het uh... was heel leuk om te doen ja. ook. Uh, ja. Voor beide dingen, maar ook voor, voor, de, voor de CFM. Ja. Ik heb later hele goede reacties gekregen van de heren in de studio. Uh, Rob Harms en uh, Albert Jan Vos. En uh, ja, dat is absoluut voor herhaling vatbaar. Ja, want buiten goed fietsen kan hij ook goed wetsen. babbelen. <laughs> ja, ja. Oké, okay. is duidelijk. Oké, okay. ga je nog naar Amsterdam voor het basketbal of dat niet? Nee, dat speelt uit. Nee, dat uh, gaat is me te ver weg. Oké, okay. schuif de microfoon even door naar uh, papa Rasje. Mike, wat ga je doen? Nou, werken. Ja, helaas ja. uren maken. Ja. Uh, ja. Voorjaar komt weer, hè, dus er moet weer wat meer gefietst worden. Uh, ik ben gevraagd om zondag uh, mee te gaan met de training van, uh, van die uh, van jongens, van Jesper ook zo en zo. De, ze trainen nu allemaal collectief, uh, dus met grote groepen om kilometers te maken. Ook om in conditie op trainingskamp te gaan. En, uh, ja, als... heel even. Hoeveel kilometers draaien ze nu? 60, 70, 80? Nee, ze, ze, ze zitten nu al, de, de meeste, uh, je kunt tegenwoordig alles mooi volgen met, via apps ja. en zo, wie ja. en waar allemaal traint. Ze zitten nu al op, op dagen van uh, tussen de 100 en de 150 wow. kilometer. De ploegen zijn meestal ja, zo rond de 15 man. De 15 is minimaal en, uh, en de grotere zijn rond de 20. 15. Uh, ja, 20. Die, die heeft die ploegen, ja, ja, die heeft eigenlijk een top, uh, top van Nederland als juniorenteam. En dan hebben ze nog een uh, continental team. Hè, wat net, net onder de, de, het is eigenlijk een professioneel team, maar het is net geen pro-tour. Dus het staat onder, onder, uh, onder de echte top van, uh, van Nederland. En waar uh, heeft Jespers een trainingskamp? Ik ga naar Spanje. Spanje het, uh, ja. ze, uh, ja. Hartstikke bedankt voor je komst. Bedankt, Fijn dat je er was. Ja. Dan gaan we naar jou. Want jij hebt zondag... Uh, zaterdag. Feest. Of zaterdag is het. Zaterdag, dan. ja. Oké, okay. vertel maar, Nog een keertje. Wat gaan jullie doen? En hoe laat? En waar? En wie doet er mee? En... Zaterdag, 12 uur, de start in Castricum. Strandrace voor de KMU-competitie. En uh, we gaan proberen Zonneveld uh, aan zijn eerste overwinning van het jaar te helpen. Ja, het zal tijd worden voor het Nederlands zal, uh, kampioen. In zijn rood-wit-blauwe trui, ja. dus dat wordt tijd. Maar uh, het, is, uh, het is een wedstrijd voor de hardrijders, want uh, we gaan het strand niet af. We blijven op het strand, heel de wedstrijd, dus... Uh, de, de technische jongens zullen iets minder aan bod komen... maar de echte hardrijers die, uh, die zullen naar voren komen morgen. Jij en Rob Duin, enorm bedankt voor jullie komst vanuit Alkmaar naar de studio. Heb je het leuk gevonden? Zeker weten, graag gedaan. Dan ga ik even naar uh, onze technicus. Ja. Jij bent er volgende week niet. je je sterkte daarbij. Dankjewel. Krijgen we krijg waarlijk goede muziek twee uur lang. We hebben we wel goede muziek. Ja, dat, dat scheelt natuurlijk een heel stuk. Een heel stuk. Ja, ik, uh, nou, luisteraars, sommigen weten het misschien. Ik moet aan mijn rug geopereerd worden. Ik heb een, een zogenaamde wervelstenose. Dat is een, een wervel die is ingezakt door artrose wat, uh, uh, wat plaats heeft gevonden door de leeftijd. Uh, ouderdomskwaal, zeg maar. En uh, dat knelt een zenuw af, waardoor ik moeilijk loop. Maar wel met uh, medicatie, dan kan het allemaal gaan. Dan lukt het allemaal nog goed. En ik, ja, ik hoop heel snel weer terug te zijn. Hein, met, dat betreft, met de mededeling dat uh, de beste amateurclub van Nederland, AFC, zondag gaat spelen met drie punten in mindering. Althans, ze hebben nog tot uh, de eerste de kans om te reageren. Maar dat op die lijst van de beste amateurclubs de Koninklijke AFC, die vorig jaar nog 17 stond en, de, en het jaar daarvoor 87, e is opgekomen. Naar tegen de plaats. En dat wil we wat zeggen. Die kweek is trouwens tweede. Dit was de Watertouringsport. Fijn weekend allemaal. Goed weekend.